12 uur. Het NOS-journaal. Lieselot Thomassen. Goedemiddag. Verstoorde concertgebouw zit nog vast. Libische opstandelingen omzingelen bastions. Gaddafi-aanhangers... en politie pakt man op voor brandstichtingen of auto's. Het weer wisselen bewolkt enkele buien. Die buien die trekken naar het oosten weg en daarmee is er kans op onweer. In het westen klaart het op. Er komt af en toe wat zon tevoorschijn. Het wordt 20 graden op de wadden tot 24 in het oosten van het land. Morgen wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af. Met een stevige zuidwestenwind wordt het gemiddeld een graad of 19. Na Morgen koeler en meer buien. Een man heeft gisteravond in het Amsterdamse Concertgebouw... een concert verstoord waarbij koningin Beatrix aanwezig was. Zij deed zich voor als spreker en stapte vlak voor het begin van het concert... het podium op. In de naam van Allah, de barmhartige en genadevolle. Ik weet het, het spijt me, dat is niet de manier zoals het moet. Ik ben Isa, Messie, Yeshua, Jezus Christus. Hoe je het noemen wil. Maar ik kom u uitnodigen. Er is niks aan de hand. Er is geen bom of zo. Laat maar zitten. Na een minuut werd de man van het podium gehaald en vastgezet. Het podium werd gecontroleerd op verdachte pakketjes. En na een geruststellend woord van de organisatie ging het concert door. Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor het hele ongewone begin... van wat een prachtige avond zou moeten worden. We hebben inmiddels alles gecheckt hoeven zich geen zorgen te maken... En we kan zorgen dat u alsnog een prachtig concert te horen krijgt. De koningin die er dus bij was, bleef tijdens het incident gewoon op haar plaats zitten. De man is een bekende van de politie die vaker bijeenkomsten heeft verstoord. De kaartjes voor de uitvoering in het concertgebouw waren in de vrije verkoop. Het concert was ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het genootschap Nederlandse componisten. Een paar uur geleden is Dominique Stroos-Kaan aangekomen op het vliegveld van Parijs. De voormalig directeur van het IMF kreeg twee weken geleden te horen... dat een rechtszaak tegen hem wegens verkrachting niet doorgaat. Hij werd van beschuldigd in New York een hotelschoonmaakster te hebben verkracht. Omdat de geloofwaardigheid van deze vrouw in twijfel werd getrokken... zagen de aanklagers van een rechtszaak af. Een verslag van correspondent Ron Linker op het vliegveld van Parijs. Passagiers vragen van, ja, hoe kom ik nou toch bij uh, Terminal 2D? Want de hele gang wordt geblokkeerd door de pers. De journalisten die in afwachting zijn van de aankomst van Dominique Strauss-Kaan. Er zijn dranghekken opgesteld, er staat politie. En ja, zoals iemand hier ook al zegt, het is eigenlijk één grote soapserie. Ik denk dat het bizar is ze komen een star de Hollywood. Exact, maar ze Hollywood Het is eigenlijk nog beter dan de aankomst van een Hollywood-ster, zegt deze zwarte mevrouw gesluierd Uit opiniepeilingen blijkt dat 80% van de Fransen het liefst zou willen dat DSK zich voorlopig even niet bemoeit met politiek. Maar zij zou hem nog steeds steunen als presidentskandidaat. De waar we zijn, on ne peut pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Moi, je soutiens encore. Je soutiendrai toujours. S'il se présente, je soutiens encore. Mais bon, je suis sûr de rien. Je ne sais pas qui a tort qui a raison. Dus du coup, je juge pas. Uiteindelijk weten we simpelweg niet wat er zich heeft afgespeeld in die New Yorkse hotelkamer. En dus kan ik ook geen oordeel vellen. Precies, zegt haar man. Het enige wat we zeker weten is dat hij als IMF-voorman zijn werk goed deed. Mais je sais c'est un travailleur hij FMI, iedereen Hij heeft goed gewerkt. Maar de die is, is bizar. Voor mij is het En dan ineens rennen, stoeltjes vallen om. schreeuwt. Er staat een zwarte auto klaar. En daar is inderdaad Dominique Strauss-Kahn. courage, courage! De vrouw schreeuwt. Zet hem op, de politie is uh, in afwachting, fotografen maken foto's, terwijl DSK achterin de auto is gaan zitten, wordt geklapt aanhangers van Stroska, die eindelijk weer thuis is in zijn eigen land, in Parijs.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 Dit is het NOS-journal, is Tiselot-Thomas. In het Brabantse Veldhoven zijn twee Fransen en een Nederlander aangehouden voor drugsmokkel. De drie zijn opgepakt bij hun auto's voor een hotel in Veldhoven, zegt de Maréchaussee. Gisteravond reed een patrouilleeenheid van de marechaussee in de buurt van Veldhoven. Daar zagen ze een verdachte situatie: twee auto's geparkeerd in een donkere straat. We hebben de controle uitgevoerd. En tijdens die controle hebben wij ongeveer 200 kilo hash gevonden. En 184.000 euro in contanten. De mannen zijn overgedragen aan de politie in Eindhoven.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 omdat het onderzoek nog volop loopt, kan ik daar op dit moment geen antwoord op geven. Wat ik wel kan stellen uh, en kan zeggen, is dat wij ervan uitgaan dat deze brand een op zichzelf een incident is. En geen relatie heeft met eerdere brandstichtingen in Hogeveen omstreken. En deze man zit nu vast en uh, wij zullen deze man gaan verhoren. Maar wij gaan ervan uit dat problemen in de relationele sfeer aanleiding zijn geweest van dit incident. In Londen zijn 60 extreemrechtse demonstranten opgepakt. Ze zijn lid van de English Defence League... en wilden in het oosten van de stad een mars houden. De politie hield daar al rekening mee. Er waren 3000 agenten op de been om de boel rustig te houden. Toen de demonstranten met flessen gooiden, greep de politie in. Ook in Duitsland zijn gisteren extreemrechtse demonstranten opgepakt. In Dortmund ging een groep neonazies op de vuist met de politie. Voor de westkust van Australië is een surfer gedood door een grote witte haai. Het incident gebeurde op zo'n 300 meter van de kust in een bekend surfgebied. De man van begin 20 stond op zijn plank toen de haai toesloeg. Het onderste deel van zijn lichaam werd afgerukt. Hulpdiensten wisten hem nog uit het water te halen, maar hij was toen al overleden. Het is dit jaar de tweede keer dat in Australië iemand is gedood door een haai. In februari werd aan de zuidkust een duiker gedood. Sport. Kloddag van de wereldkampioenschappen atletiek in Daegu in Zuid-Korea. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x100 meter hebben zojuist gelopen. En die houtkamp, hoe hebben ze het gedaan? Nou, uitstekend mag ik wel zeggen. Uh, en een, dat klinkt gek als ik erbij zeg... net niet in de finale negende plaats in totaal. Maar een tijd van 43-44. Dat is een evenaring van het oudste Nederlandse record... dat nog stond. Namelijk het record uit 1968. Toen een wereldrecord. Bij de 400 meter in uh, Mexico. Door Wilma van den Berg, Mieke Sterk, Trus Hennepman en uh, Corrie Bakker. Nu waren het Kedin Vassel, Daphne Schippers, Anouk Hagen en Jamil Samuel... die ook... Na 43 jaar dat record even met 43-44 en betekent een nominatie voor de Olympische Spelen. En dus heel knap. Uh, vanochtend de marathon gewonnen door Kirui uit Kenia. Net als twee jaar geleden. Dus hij prologeerde zijn titel 2-0-7, 38. Hele goede tijd onder zware omstandigheden. En op dit moment is de 4x100 meter halve finale voor de mannen bezig. De tweede serie is net geëindigd met als winnaars Trinidad en Tobago. Amerika is al door. En zo dadelijk om 16 minuten over gaan we Nederland in actie krijgen in uh, baan 2. Met uh, Coddington, Mariano, Veller en Van Luik. en Geen... En Martina, die is geblesseerd. Andy Houtkamp, dankjewel. Door naar Slovenië, want ook daar is de slotdag van een WK... namelijk van het wereldkampioenschap roeien... met voor Nederland nog kans op een olympische nominatie... en heel misschien een medaille. Ragnar Niemeijer, is dat gelukt? Nee, dat is niet gelukt. De mannen vier hebben hier fantastisch uh, gepresteerd. Sinds uh, kort eigenlijk pas, uh, pas bij elkaar. En sinds Loedserren, dat is een week of zes geleden. Uh, de mannen plaatsten zich voor de Olympische Spelen. Dat deden ze eerder dit weekend. Dat deden ze gisteren. En ja, ze dachten bij zichzelf. Misschien als we deze vorm kunnen vasthouden. Wie weet kunnen we wel een gooi doen naar bijvoorbeeld een bronzen plak. Dat is uiteindelijk niet gelukt bij deze boot. En daar zal niemand ze op aankijken verder. Alleen vanzelfsprekend, het zijn sporters, het zijn uh, rammers. En die hadden toch voor zichzelf zoiets van... Ja, als we het kunnen volhouden, dan was het mooi geweest. En dan hebben we helemaal de kroon op het werk gezet. Het is de boot met Mijn het Klem, met Ruben Knap, met Kai Hendricks en met Jozef Klaassen ook erin op opslag. Prima gepresteerd, een medaille zat er niet in. Een Olympische nominatie, zei je al: de lichte vrouwen dubbel 2 met Rianne uh, Sigmond en Maaike Het. 7700ste scheelt dat uiteindelijk over twee kilometer varen op het meer van Bled hier in Slovenië. En dat doet natuurlijk pijn, want je bent er toch heel dichtbij. Het is echt, als je kijkt naar de boot, een heel heel klein verschil. Het is centimeterwerk op de finish. En het kan allemaal nog wel. Misschien volgend jaar voor deze twee jonge meiden van Skadi uit Rotterdam. Maar het is een lastig traject en ze hadden het natuurlijk hier graag zeker gesteld. Het is een boot die het de ene keer net wel haalt. Die achtste plek die ze nodig hadden, ze worden nu negen. Overal. Derde in de B-finale hadden tweede moeten worden. Het hangt er een beetje om. Het is hier net niet gelukt. Aan het einde van de rit zijn er dus vier Olympische nominaties gehaald. en één bij de vrouwen zonder stuur. Een medaille, een bronzen. Het is een nummer wat verdwijnt. Het is een niet-Olympisch nummer. Wereldkampioenschap, dus aan het einde van de rit niet goed. Olympische nominaties zijn er boven verwachting binnengehaald. Dat is de conclusie. Bij de open Amerikaanse tenniskampioenschap waren er geen verrassingen. De nummer één van de wereld, Novak Djokovic, plaatste zich zonder veel moeite voor de achtste finales. Hij won in drie sets van de Rus Davidenko. Ook Roger Federer is door. Hij had vier sets nodig tegen Marine Silic. Bij de vrouwen boekte Serena Williams een overtuigende zege op Victoria Azarenka. En ook Caroline Wozniacki had geen problemen met het bereiken van de vierde ronde. Zij versloeg Vania King in twee sets. De hoofdpunten van het nieuws. De man die gisteravond een concert in het Amsterdamse Concertgebouw verstoorde... is een bekende van de politie en zit nog vast. Libische opstandelingen omsingelen de bastions van Gaddafi-aanhangers. Een aanval lijkt een kwestie van tijd. En de politie pakt een man op voor brandstichting in elf auto's in Drenthe. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen omroep Max met de perstribune.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 Hier is uw gastheer, Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. En u zult zeggen, een radioprogramma uit de televisiestudio. Hoe kan dat nou toch? De open mediadagen zijn in Hilversum uh, aan de gang. Gisteren begonnen, vandaag de finale. In niet zulk uh, geweldig weer. Dus uh, de opkomst is wat minder dan gisteren. Duizenden, duizenden mensen zijn hier langs geweest. De binnen dus... Uh, Vanuit uh, het Mediapark, u bent van harte welkom als u even wilt komen buurten. Er zijn al wat mensen die, uh, die de uitnodiging hebben aanvaard. We hebben twee gasten uh, dit uur. Joris Linsen, die kent u van Hello Goodbye. En de andere is uh, Sophie van den Enk. Zij uh, werkt uh, bij de KRO als presentatrice. Misschien kent u haar ook nog uit het uh, programma van Matthijs van Nieuwkerk. De wereld draait door. Onze verslaggever, Ron van Gouwen, loopt op het Mediapark. Ron, eh, toen ik vanochtend aankwam, maar dat is alweer een paar uur geleden... goot het werkelijk. Hoe is het nu? Nou, ik sta nu uh, bij het uh, Beeld en Geluid uh, Museum. En het is inmiddels droog. Ja, de mensen komen van heinde ver. Ik denk dat het behoorlijk druk gaat worden vandaag. Ron van Gouwen, hoort hem uh, ongetwijfeld uh, terug... in de loop van uh, de komende twee uur op Radio 1 bij de Pestribune. Ik heb de namen zojuist genoemd: Sophie van den Enk en Joris Lindse, onze gasten. APPLAUS Kijk, dat is een entree. Uh, gasten die je niet gauw krijgt op de radio. Hè? Dat is voor jullie misschien wel gesneden koek op televisie, dat weet ik niet, Sophie. Uh, om, uh... om met applaus onthaald te worden. Uh, nou, het verveelt niet. Dat kan ik wel rustig <lacht> zeggen. Dat klinkt heel gezellig. Ja, en Joris, ja, Schiphol, kennen mensen je ook natuurlijk. Het zal niet direct applaus zijn als wel Nee, Als ik op Schiphol binnenkom, gaan ze niet gelijk applaudisseren. Nee? dat niet. Iedereen begint wel te zwaaien. Hallo, roepen ze dan. En als ik dan heel aardig zeg goedemiddag zeggen ze goodbye. En dan denken ze dat ze de eerste zijn die dat zo doen. <lacht> maar ik ben wel gewend aan applaus, in die zin dat ik ook artiest ben en uh, heel veel optreden heb met Bent Caramba. En dan uh, krijg ik af en toe zo waar. Applaus. Kom je over te spreken, over je bent, over het applaus. Uh, Sophie, uh, toen ik jou net zag, ik stel even de Albert Verlinde vraag. Dan zijn we daar uh, doorheen en vanaf. Je bent in verwachting? Ja, dat klopt. Nou, we hebben dat gehad. Hebben we ja. dat gehad? <laughs> wanneer, wanneer komt de kleine? Uh, nou, dat weet je natuurlijk dus nooit precies, maar uh, de prognose is 31 oktober. Kijk, hervormingsdag. Ja. Het, is, het valt ook maar zo naar binnen, hè? Ja, nou, geweldig. Ik weet niet of ze dat bij de KRO weten, maar het is meer een protestantse gedachte. Ja, inderdaad. Dus ja, ja. Dat, daar hou ik mij verre van. Ja. ja. Um, jullie kennen... Grapje, hoor. Grapje. Ja, oh, ik ben ook heel fijn met ja. de NCRV. Ja. U denkt, uh, grapje, uh, maar zij heeft ooit de kamerette gewonnen. Het is weliswaar tien jaar geleden. Dus ik weet niet in hoeverre het grapcircuit wie bij jou op gang is gebleven. Heb je het helemaal achter je gelaten? Uh, humor, ja, daar ben ik overheen. Doe ik niet meer aan. Nee, ik vind het uh, uh, uh, uh, uh, nog steeds heel fijn om af en toe een grapje te maken, ja. hoor. Ja, Joris, jullie kennen elkaar, dacht ik, van RTV Utrecht. Hè, want het is voor beide toch ook een soort van beginplaats geweest. De stad Utrecht, de, de omroep in Utrecht. Ja, nee, we, we kenden elkaar niet. Maar het is wel zo dat we allebei bij uh, uh, de lokale omroep in uh, Utrecht zijn begonnen. Dus ja. in mijn tijd heette dat Stadsomroep Utrecht. En bij jou heette dat RTV Utrecht. Hè? Ja, dat is inmiddels regionaal inderdaad geworden. Ja. Maar ja, inderdaad, de basis ligt in Utrecht... En beide ook nog een, eenzelfde studieachtergrond, uh, Sofie, geschiedenis? Uh, ik heb geen geschiedenis gestudeerd, maar Amerikanistiek en Spaans. Ja, maar ben je het verleden van de Amerikanen ingedoken... of zit je toch vooral in uh, de moderne tijd? Ik uh, ben begonnen bij het, uh, bij het verleden, dat is een beetje de basis... en dan ben ik afgestudeerd uiteindelijk in de radiojournalistiek in uh, Amerika. Dus... En wat was het onderwerp? Uh, de, de talk radio. Dat zijn, uh, in, in Amerika heb je een uh, genre waarbij uh, mensen... Uh, TV of presentatoren heel erg hun eigen politieke mening ventileren. En dan heb ik een hele rechtse vergeleken met een hele linkse. Ja. Nou. Is, is er iets uh, wat, wat in Nederland op de radio te horen valt... Uh, in, in dit soort extremen, zoals je die nu schetst? In dit soort extremen niet, maar ik geloof wel dat uh, Hilversum een poging doet... om iets politiek gekleurder te worden. Uh, ja. Toch, met wakker Nederland? Dat moet toch heel rechts uh, zijn? Um, we gaan even luisteren waar we Joris Linsen van kennen... Ik heb zo het sterke vermoeden dat ik vandaag vogels van wel zeer uiteenlopende pleinmage met taxi ga krijgen. Daar gaat hij komen, let op. Mooi zo, als ze het niet nou, ik zou ze niet geloven dat ik bijna 80 ben. Bent u bijna 80? Wat daar ben ik. U heeft een beetje het lipstift, een klein beetje. Oh, heb ik te veel? U hier oh, even? Even? Oh, kijk eens even, ja. even. Okay. Hoe je er nou zo erbij om straatkinderen in Afrika te gaan helpen? Hoe is dat zo gekomen? In 1979 bleken we dat, dat wij geen kinderen konden krijgen. Als gevolg daarvan uh, ja, ontwikkelde ze zich van alles. En op een gegeven moment kreeg iemand een visioen, zag ons omringd met zwarte kinderen. Overkorst de show! Dan hoorden we Taxi, Hello Goodbye, en, en Omecourt. Wie is Omecourt en wat is koor? Nou, ik uh, ben dertien jaar lang uh, de smartlappenkoning Omecourt geweest. Dus, uh, maar ik ben ook de humor inmiddels voorbij, net zoals Sophie. Maar uh, dat was eigenlijk een parodie op uh, smartlappenzangers. Uh, heel succesvol. We hebben op Lowlands hele grote shows gedaan. En uh, we stonden in Paradiso en Tivoli en zo. En uh, na dertien jaar was ik er eigenlijk wel klaar mee. Het was ook een beetje schoppen tegen de culturele elite. En dat, ik werd opeens uh, uiterst rechts ingehaald... door een nieuwe groepering die ging schoppen tegen de elite. En toen was ik er zelf meteen klaar oh ja, mee, mee gestopt. Okay. Ja. Sophie, in één minuut. Dit is, uh, dit is uw leven. Jouw leven. Nou, kom op. Zullen we eens luisteren? Ja, leuk. Een maand geleden werd de burgemeester van Dinkeland ontslagen. Jacke Sophie Sofie vraagt zich af waar deze soap eindigt. Maar voor mij staat toch helemaal geen verdrietige man. U bent er niet van onder de indruk allemaal. Dat is zo'n aardig, een mevrouw naast mij. Kan dat ja, ik moet je schrijf, maar dat kan altijd. <lacht> Romana is 21 jaar en doet al een tijdje aan seks. Ze woont samen met haar moeder, die seks wordt huwelijk streng afkeurd. Als we met elkaar praten, dan is het gewoon proolutie. Maar gelukkig weet seksuoloog Maria Schotman Raad. Zij gelooft dat praten juist over seks kan helpen om kapotte familierelaties te herstellen. Vijf mensen met ernstig overgewicht. Vijf jonge mensen waar iedereen een mening over heeft. Om ook maar iets van een leven met overgewicht te begrijpen... volg ik een jaar lang Yvette, Tom, Lieke, Robin en Laura. Ik kom daar zo op terug, want er zijn belangrijke sportevenementen deze middag. Een WK roeien. daar horen we straks meer van. Maar nu ook nog de WK Atletiek en die houtkamp... met de 100 meter en servetten. Vier keer zelfs. Klopt, ja. Estafette is uh, inderdaad vier keer 100 meter met uh, de Nederlandse ploeg. Die zojuist in actie is geweest. En uh, helaas, helaas. Een uh, slechte wissel tussen nummer 2 Mariano en Veller. De nummer 3 loper van de Nederlandse ploeg. Zorgt ervoor dat ze zevende werden. In hun halve finale 39-39. Dat is bijna een seconde langzamer dan het uh, Nederlands record. Dat hadden ze gewoon moeten lopen uh, om in de finale te komen. Ook de Nederlandse damesploeg er net buiten. Maar dit liepen een evenaring van een heel oud record. Uh, namelijk uh, 53 jaar oud record van uh, de Nederlandse lopers uit Mexico. Maar ook zij niet in de finale. Dus geen Nederlandse ploegen in de finale bij de estafettes. Sophie, uh, terwijl je, meen ik, vanuit het publiek gefeliciteerd wordt met de uh, aanstaande uh, baby? Ja, inderdaad. Het was even een collega zwanger, inderdaad. Ah, okay. ja. Jullie hebben uh, wat hints gebaren uitgewisseld, ervaringen ja, uh, gedeeld. Ja, dat ging eigenlijk heel goed, inderdaad. Mooi. Um, wat, wat doe jij nu bij de KRO? Wat is jouw uh, core business? Uh, mijn core business bij de KRO is... Uh, nou ja, dat is niet echt een core business. Het zijn verschillende dingen. Ik doe onder andere de rekenkamer. Misschien heeft u dat programma al gezien. Want dat was uh, ook al het vorige seizoen op, uh, op uh, televisie. In één, één zin, wat is het voor een programma? Daarbij rekenen we uit wat dingen kosten. Maar dingen, het kan heel uiteenlopend zijn. Wat kost oma? Wat kost uh, doodgaan? Wat kost uh, een kind? Heb ik ook uitgerekend. Dus dat is vast handig. En... Um, we zijn ook bezig met een nieuwe serie Inside Out. Ik presenteer een radioprogramma op 3FM op zondagavond. Nou, en Ik heb nog een hele kleine rol gehad in een nieuwe politieserie Seinpost Den Dat Haag. Dat is de die serie die vanavond, ja, ja. vanavond gaat hij van start. Hè? Ja. Die speelt echt in Seinpost Scheveningen, uh, die, die omgeving? Ja, helemaal. Sche Scheveningen en uh, Den Haag. Ja. En, en je hebt een kleine rol gehad. Wat was de rol? Uh, Officier van Justitie. Zo. ja, Daar word je voor gecast, neem ik aan. Uh, ja, daar vonden ze mij dan kennelijk net serieus genoeg voor, inderdaad. Dus dat is goed ook dat ik die humor achter me heb gelaten. Ik moest wel een bril op en een uh, mantelpak aan... En dat is, dan, dat, uh, dat is dan een paar keer te zien. Ik heb echt geen, geen grote rol, hoor. Maar... En nog even dat programma Inside Out. Want dat out schrijf je met een D. Dus dat je niet denkt, hé, hey, dat is oud, bij een tennisbal die oud gaat. Waarom Inside Out met een D? Nou, het, het, eigenlijk de uh, jongeren die duiken in de leefwereld van een oudere. Dus een bejaarde wordt gekoppeld. Een bejaarde mag ik niet zeggen. Maar een, een oude iemand wordt gekoppeld aan een jong iemand. En die moeten dan een week met elkaar zien te rooien. En die oudere mensen zijn vaak behoorlijk oude mensen. Echt een, een in een uh, verzorgingshuis. En daar gaan ze echt logeren, de jongeren. En dat is best wel heftig voor mij. Ja, maar straks uh, geloof ik een van jouw oudste deelnemers, hè? Een meneer van 93. Oud-Marineman, uh, Oud inderdaad. Oud-Marineman, dus ja. die gaat even vertellen hoe, hoe dat bevallen is. Uh, Joris, voor jou begint de nieuwe seizoen Hello Goodbye. Ja, vanavond op Nederland 1 om tien voor half negen. Op zondag? Ja, na het voetballen uh, komen de, ja, de mooie, aangrijpende momenten van Hello Goodbye. Zeg maar, waarom is het naar de zondag verhuisd? Um, nou dat is een, ik zie dat als een promotie. De zondagavond is de uh, grootste tv-avond bij de publieke omroep. Uh, dus als je dan op Nederland 1 mag uitzenden, ja, dan, uh, bij ons uh, uh, hebben we allemaal taart gegeten. Ja, want uh, wanneer ben je groot in aantal kijkcijfers? Wat, wat trek jij? Uh, nou ja, uh, tot nu toe waren wij altijd op woensdagavond te zien. En dan haalden we 1,5, 1,7 miljoen kijkers wel. En uh, daar moeten we nou dan bovenuit zien te komen. Dus de druk is eigenlijk ook gigantisch groot. De druk is, is bijna niet uh, te, te dragen voor je. Nou, het is te hopen dat er wat kijkers van Studio Sport vergeten. Ook nog om de televisie naar een andere zender te zeppen. Nou, we armen. hebben ook wel mensen die gewoon of, echt uh, ja, vrijwillig naar ons programma kijken. Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik wel. Maar dat ze vast zeggen, nou, dan kunnen we straks Studio Voetbal ook nog bekijken. En hebben we Joris Linsen nog als, als, als feestelijk punt op deze mooie zondagavond. We gaan er straks over doorpraten. Eerst wil ik u hier in, in deze televisiestudio, de studio van Martine en Sibrand... die ook weer beginnen trouwens met de mensen en gasten aan hun tafel bij Omroep Max. Eerst wil ik u een stelling voorleggen, u hier en u thuis of onderweg. Ik kijk uit zegt u dan naar het nieuwe televisieseizoen... er zit genoeg tussen wat ik graag wil gaan bekijken. U kunt stemmen op deperstribune.nl. Mensen hier in de zaal dus, uh, denkt erover na. En als u, uh, als u een mening hebt, kom ik dadelijk uh, graag even bij u langs. Dit is de Tineke-show. Oh, leuk. De Tineke-show, zult u denken, wat heeft Tineke? Ja, we moeten even aandacht voor Tineke vragen. Tineke die, uh, die gaat morgen feestvieren, want Radio 5 bestaat vijf jaar. Radio Nostalgia en... Uh, ik durf het bijna niet te zeggen. Tineke gaat opnieuw de boot in. Heel letterlijk. Ze keert bijna terug naar haar oude liefde Radio Veronica. Ze gaat op een feestboot een programma presenteren. En die boot die vaart trouwens al heel, heel vroeg des ochtends. Met Henk Mouwen en Leonie Sasias En alle sterren van Radio 5. Dit is Radio 1. We zijn weer thuis waar we horen. Niks met Radio 5 te maken nu. Uh, dingen die ons bezig hielden in het medianews. De grote vraag was wie dit najaar op Nederland 1 de concurrentie zou durven aangaan... Met Linda de Mol op zaterdagavond. Uiteindelijk is gekozen voor een oude bekende, Paul de Leeuw. Dat wordt dus een combinatie van uh, misschien wel Schreeuw van de Leeuw, of Papaal, of Mooi Weer de Leeuw. Het publiek mag meedoen. Maar wat een belangrijke reden is, waar ik heel blij om ben, om het me te melden, is dat uh, ik met een aantal cabaretiers gewerkt, Onder andere Joep van Deudekom, Hans Riemens, Rob Urgert, Jeroen Woe en Niels van der Laan. Om een beetje de scherpte in het programma te krijgen. Het moet dus een soort combinatie worden van aardig, leuk en toch uh, moet het een beetje schuren weer. Sophie, Sophie van der Enk, heb je een idee? Uh, gaat dit het worden? Nou, dat, uh, als iemand kan, dan is het uh, Paul wel, denk ik. En uh, de scherpte, dat is iets wat je denk ik op de zaterdagavond... die bij RTL vooral heel gezellig is, bij het publieke omroep uh, wel uh, goed kunt gebruiken. En ja, zoals gezegd, als iemand het kan, dan is Paul het wel. Ik hoop ja. dat hij in een goede flow terechtkomt. Ja, het, het, het is min of meer toch afgelopen uh, met die Madi Wodo-show. Die zag je verlopen, Joris. Dat was niet het... Uh... De Leeuw succes. Nou ja, als je op een gegeven moment een beetje het stigma krijgt als programma... dat het niet gelukt is, ja, dan, dan lukt het ook niet om dat om te vormen. Ik vond het uh, toch een heel aardig programma. En ik uh, vind het ook leuk dat Paul de Leeuw nou weer naar de zaterdag gaat. Ik vind hem ook meer iets van Nederland 1 en een grote show, hoor. En dit, uh, ja, die dagelijkse talkshow is ook te veel werk. Wat hij ook deed was natuurlijk... Hij produceerde het ook nog zelf, dus dan zit je echt met twee petten op. En dat lijkt me heel erg uh, heftig. En dan kan je beter één keer per week, dan kan je het een beetje doseren. Zou het zelf willen? Wat zou ik zelf willen? Zo'n programma. Um, ja, maar het is niet zo dat ik denk dat ik dat nou ook zou moeten doen. Maar dat lijkt me geweldig om te doen. Maar ik denk dat Paul de Leeuw dat beter kan. Je moet altijd doen waar je zelf het beste in bent. En ik heb, het, ik heb de indruk dat wat ik nu doe bij Hello Goodbye en bij Joris Showroom... dat dat is waar ik nu op dit moment het beste in ben. Sophie? Zo'n grote show op zaterdagavond. Ja, dat lijkt me heel gezellig. Maar ja. de, in, ik weet niet of dat iets is waar ik nu al het beste in zou zijn... om met Joris te spreken. Ik kwam net al even aan de orde, er is weer veel nieuw drama uh, dit najaar op de televisie. Op Nederland 1 volgende week de nieuwe psychologische thriller Overspel. Die gaat over de omstreden verhouding tussen, daar heb je hem Sophie, een officier van justitie, maar jij niet in dit geval. Nee. En een, uh, een loesje vastgoedmagnaat. Verder speelt Monique van der Ven de hoofdrol in een uh, serie over een dokter op Vlieland, getiteld Dokter Deen. Op Nederland 2 is lijn 32 te bekijken. Het gaat over uh, mensen die elkaar niet kenden. Die zijn uh, samengekomen als gevolg van een noodlottige aanslag. Op Nederland 3 Mixed Up. Dat is uh, over het wel en weven op uh, de redactie van Tijdschrift. En vanavond, uh, het viel uh, zojuist al, de nieuwe serie, politie-serie, Post Den Haag. Ik ben uh, geboren getogen Genees. Dat, uh, dat zie je niet veel aan het korps, want dat is lastig uh, als je dan uh, iemand tegenkomt die je kent. Deze agent wordt mede mogelijk gemaakt door Cookie Monster. En het beste is dat als je bij de politie zit, dan wil niemand meer met je trouwen. Sophie, uh, heb jij het idee, het, het is ook uh, wel echt uh, de, de politiemensen... alles wat er gebeurt in zo'n programma... of kijken we er toch weer uh, een beetje doorheen... dat je denkt van ja, maar zo ging dat niet. Nou, het, ik denk dat al de dingen die gebeuren... dat die ook daadwerkelijk zouden kunnen gebeuren. Alleen de, de concentratie van heftige gebeurtenissen... is misschien iets hoger dan in het echte leven. Maar ja, daarvoor is het natuurlijk ook een dramaserie. Zo is het. Op de radio verandert het dit jaar niet zo gek veel. Op Radio 1 is de grootste verandering dat Jan Roos... U kent Jan Roos hier in het uh, publiek? Die maakt het... Uh, ik krijg geen reactie. Die maakt het, uh, het programma uh, Echte Janne. Samen met een andere Jan. Dus het uh, wordt nu Echte Jan. En dat uh, Bas van Werven en Carlo Brandsen elke zaterdagmiddag... de Tros Autoshow gaan maken. Op Radio 2 krijgt Stefan Stassen elke zondag een programma... waarin mensen hun dromen proberen te verwezenlijken. Remco Vrijdag, bekend van de vliegende Panthers... krijgt een eigen programma. En Jurgen van den Berg wordt de nieuwe presentator van Cappuccino... Sophie en Joris, wat een wijziging op de radio. Ik zie jullie uh, geschrokken blikken. Nou, fijn dat we weer even op de hoogte zijn, toch? Joris, wat jij? Ja, uh, leuk dat Jurgen van den Berg uh, Cappuccino gaat doen. Uh, jij uh, kent dat programma natuurlijk van de NCV op zaterdag. Ja, dat uh, was natuurlijk het programma van George Freulig altijd vroeger. Ja. Dat deed hij ook geweldig met dat bellen, weet je wel. Dat mensen bellen en dat hij dan heel snel als rem uh, van repliek diende. En ik denk dat Jurgen van den Berg het in zich heeft om ook zo snel te zijn. Die vind ik ook heel adrem. Sophie, wat jij maakt ook radio. Uh, ja. Radio uh, uh, PS Radio op 3FM. Hè? Wat is dat voor programma? Uh, PS Radio gaat over liefde, seks en relaties. Uh, de, ja, kennelijk. Daar de... nou weet jij alles van? Ja, nou, de, de, de, ik heb meer programma's gemaakt die over seks gaan. Uh, en relaties. Dus dat, uh, kennelijk past dat bij mij. Ik vind het ook wel leuk om erover te praten. Maar ja. we laten vooral de luisteraar woord. Elke avond proberen we een bepaald thema aan te snijden. En dan krijgen we reacties via de sms of Twitter of uh, via de telefoon. Uh -huh. wat, is, uh, wat is het leuke om daarover te praten? Nou, uh, ik denk dat het belangrijk is om erover te praten. En er zijn ook jongeren... Hè? iedereen denkt dat het tegenwoordig maar zo makkelijk over tafel gaat... maar kunnen toch gêne hebben om bepaalde onderwerpen... Ja, aan te boren. Nou, noem eens dat... wat, wat is een onderwerp... want je maakt ook een hoorspel uh, daarin... waarin je zelf een rol speelt. Ja, dat is een nieuw onderdeel... vanaf dit uh, seizoen, vanaf vanavond. Dat hebben we nog niet eerder gedaan. Uh, daarin uh, proberen we... Ja, dat, dat is dan weer een beetje dramatisch. Daar doen we er een schepje bovenop. Maar ja, moeilijke onderwerpen. Bijvoorbeeld twijfel over je geaardheid. Uh, of uh, um, verschillende behoeften van, aan, aan, aan seks. Hoe vaak doe je het uh, als je een relatie hebt. Dat soort dingen. En we hebben ook seks als je zwanger bent behandeld. Dat was een idee van mijn uh, mede-presentator, oh. Paul Rabbering. Daar zou ik oh. zelf niet zo snel over gesproken oh. hebben. Maar nou. dat was een tamelijk hilarische aflevering, kan ik zeggen. Ja, ik, uh, vertel de mensen die hier zijn, eens, uh, hoe, hoe gaat dat dan? <laughs> Nou, ja, of dat dan dus nog kan. Nou, er zijn, er zijn bijvoorbeeld mannen die dat dan helemaal niet willen. Want die zijn bang dat ze iets beschadigen nou, het is, bijvoorbeeld. Nou, dat is gevaarlijk misschien. Nou, ja, ja, precies. Dat, voor de vrucht. Ja, de voor de vrucht, vrucht inderdaad. Nou, en er zijn dan weer vrouwen die daar heel gefrustreerd over raken. Omdat ze vinden dat ze daar uh, dat het is dat, weer. Dat dat onzin is. En uh, dat, dat de drive juist wat groter is. Als ja. je zwanger bent. Dus terwijl een expert hebben we er dan bij die dan uitlegt oh, dat dat, besta dat besta heus expert, wel kan. daar bestaan experts op. Dat ja, gebied. er zijn mensen die daar ja echt verstand van hebben. En die dan rustig kunnen zeggen dat dat heus wel kan. Echte Jan. Ja. Ja. Op het gebied van actualiteiten gaat er dit jaar wederom het een en ander veranderen. De, dat is televisie, hè? de rubriek Uitgesproken verdwijnt. Dat weet u, daar komt elke dag een ander openerend programma voor in de plaats. Neem VPRO's tegenlicht, Caro's oog in oog en is altijd wat. Is, al, uh, is er al even. En verder komt er een nieuw programma van de EO, de Vijfde Dag. En op vrijdag de Ombudsman van de VARA. Later wordt die ombudsman weer vervangen door een nieuw mediaprogramma van Clary Polak. In de ochtend een nieuw programma van uh, WNL, geloof ik, uh, de, de ochtendspits. De titel uh, daarvan is vandaag de dag, inderdaad, WNL. En de omroep uh, gaat ook een talkshow maken met Eva Jinek. Hoorden jullie daar ook van op, van haar vertrek van NOS naar WNL, uh, Sophie? Ik niet. Nee, ik kan het wel begrijpen. En jij, Joris? Nou ja, ze heeft natuurlijk een uh, enorm akkevietje gehad toen. Uh, hè, omdat ze met die advocaat ging, mocht ze uh, een bepaald programma niet presenteren. Nieuzele. Dus ja, dat je dan op een gegeven moment weggaat bij de NOS kan me wel voorstellen. En de talk zou ervoor terugkrijgen. Ja. ja, doe maar. Goed, naast al die nieuwe dingen op de televisie blijven oude successen uh, natuurlijk. RTL, uh, dat gaat aan het tiende uh, seizoen beginnen. in ieder geval de tiende verjaardag vieren van dit programma. Dat is de tune van RTL Boulevard. Aldo Salinde, goeiemiddag. Goeiemiddag. En je zit er ook al tien jaar bij, hè? Ik zit er vanaf het allereerste begin bij. Gisteren was het uh, precies tien jaar geleden dat die eerste uitzending. Uh, toen duurde het programma nog twintig minuten de zender opging. Ja, nu al een heel uur. En die tien jaar erbij gesprokkeld, al die minuten. Ja, dus nou, is het is uitrekend, het zijn 39 minuten hoor. Er zit ja. 18 minuten okay. reclame in, maar het is 39 minuten ja. TV. En jij wist al dat Sophie van den Enk zwanger was? Nee. Nee? <laughs> nou ja, nee. Het is ook pas zeven maanden nog maar hoor, dus maakt niet uit, Albert. Albert, je wilt nee, dan niet zeggen wonen. dat Max de primeur heeft, hè? <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen, dat krijg je op een bepaald moment. Ja, Max Boulevard. Zeg maar, um, je hebt ook uh, heel wat uh, co équipiers mensen naast je uh, versleten, zal ik maar zeggen. Boven ja. Ervedorens, daar ben je mee geloof ik begonnen, hè? Ja, klopt. Ja, bij SBS, waarom dacht je, ik, ik geef uh, dat uh, SBS-avontuur op voor RTL destijds? Nou, ik heb denk ik zes jaar bij, uh, bij SBS gezeten... daarvoor heb ik drie jaar bij RTL uh, Showtime gedaan. Uh, dat was de, de allereerste entertainmentrubriek die er ooit uh, op tv was. Uh, toen ben ik overgestapt naar, uh, naar SBS... en daar dus ben ik eigenlijk de eerste dagelijkse rubriek begonnen, uh, Show News. En, maar dat bleef een beetje hangen, dat bleef, uh, ja, dat bleef vijf minuten... en ik kon nu weer een nieuw contract krijgen. En toen uh, was ik op vakantie en ik kwam terug. Er was een aantekening of ik Leo van der Goot, de toenmalige programmadirecteur, wilde bellen. Mm. Uh, en die zei: Nou, we gaan een nieuw programma half zeven beginnen. En ik zou je er heel graag als entertainment-deskundige in uh, willen. Ja. Nou, en ik zat in de afrondende fase met SBS. Maar toen ik las wat dat programma was. Ik, de, de, de, de oorsprong van Boulevard ligt namelijk bij Edwin Evers bij de, bij de KRO. Die heeft ooit mij gevraagd om één keer in de week een paar minuutjes radio uh, aan ja, de telefoon te houden. Zo gaat dat, hè? Ja, en die toon. Dus de, dat, dat, dat, dat babbelen en, en uh, mening hebben. En, en uh, ja, net doen of je niet op tv of, of op de radio bent. Uh, dat is eigenlijk Boulevard geworden. Dat is echt ja. het originele concept. Dat is nooit veranderd. Toen dacht ik, als ik daar geen jaar tegen zeg. Dan, uh, dan geloof ik niet in mezelf. Dus, dus laat ik me overstappen. Albert, we zijn nu, we zijn nu tien jaar verder met, uh, met hoe het begon en, en hoe het nu is. Uh, en je hebt ook vijanden gemaakt onderweg? Ja, dat kan, ja, dat kan niet anders. Als je, als je tien jaar lang iets van 200 afleveringen per jaar maakt... Dan uh, kan het met de mening, dan kan het niet anders zijn dat er af en toe iemand boos wordt, maar het is niet zoals ons. is een structurele vijanden tussen zitten, eerlijk gezegd. Oh, dat denk jij? <laughs> ja, dat hoop je. Hier zitten ze in de studio, ga je daar. Ja. Ja. Nou, ja, ik ben benieuwd Of, of Joris, Joris Lindsen, zou jij zo'n programma kunnen maken als uh, wat Albert Verlinden doet? Uh, nou, daar heb ik niet zo'n behoefte aan, maar ik vind het uh, in zijn genre een prima programma. Maar. Nee, ik zou toch liever iets meer diepgang in een ik, programma... Eh, nou ja, maar brengen. Zou je het ook, ook laten we zeggen, durven? Zou het, uh, de, want je gaat heel vaak over privé dingen van mensen praten. Waar die mensen misschien helemaal geen behoefte aan hebben... dat dat in breed publiek... Nee, wordt daar gesproken. heb ik zelf helemaal nee? geen behoefte aan geen om zo'n programma niet? te maken. Nee? Maar ik heb er verder niks tegen, hoor. Nee, en Sophie, hoe denk jij daarover? Um, om het, om, het, zelf om het zelf te maken. Nou, ik, ik denk dat je moet doen waar je heel goed in bent. Ja, ik denk, dat je correct, kan, maar je kan to, Ja, maar ik kan, ik kan dat. Ah, dat is toch Albert Verlinde's programma. Dat kan ik zou toch niet. Uh, nee, ik kan me niet voorstellen. Nee, je vergeeft het hem. Ik, ja, absoluut. Ja. Iedereen ja. moet doen waar die, ja. wat hij wat, wat, wat, wat, wat leuk vindt. Het is wel een belachelijke op opmerking. Ja. Je vergeeft het hem. Nou ja, ze nemen het je niet kwalijk. Ze rekenen dat je niet je aan te kondigen. Van vijanden. Nou ja, dan zeggen mensen, het ja, is, is mijn genre niet om te presenteren. Ja, je vergeet het en dat lijkt net alsof ik, ik hoofd zonder nummer 1 aan het begaan. ben op de televisie dat, dat lijkt me ook nog niet te vallen. Oh ja, ik denk dat vijanden daar en dat op zich misschien anders over denken, Albert. Ja, maar dan moet je die vijanden aan het woord laten. Misschien dus is dat wat slimmer. Dat zou kunnen, ja. Maar waar ja. zijn ze dan, die vijanden? Want uh, wij zijn dat dus niet. Nee, natuurlijk nee, nee, nee. niet. Ik, ben, ik verklaar mezelf geen vijand van Albert Vries. Goed. Gefeliciteerd met je dus, me jubileum. Tien jaar. Nou, alles oh, mooi. is wits, niet waar. Hey, Tien jaar. Is dit een zinnige vraag, of was het dit op de zondagmiddag? Nou, nou dit was het wel uh, voorlopig op de zondagmiddag. Uh, okay. uh, nou, nog één, één vraag. Uh, wat, wat ga je op zo'n dag als vandaag uh, verder doen? Wij gaan vanmiddag, want ik ben getrouwd met Onderhoes, de burgemeester van Den Bos. En we gaan vanmiddag naar het uh, Memorial Concert op de, op de begraafplaats Margaat. Ja. Dus uh, dat is een, een zinnige zondagmiddag. Dat is mooi. En dan ga je, zeggen, als First Man uh, mee. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Nou, dan wens ik je een, een mooie stemmige zondag, Albert. En bedankt, bedankt en veel plezier met het jubileum. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dag. Albert van Linden. Onze vliegende kiep uh, vandaag. Ron Gouwen, Ron, op het, uh, op het Mediapark uh, is er al enig bezoek. Ik uh, krijg jou op een monitor uh, te zien. bij, uh, ja, Ik kan niet goed onderscheiden waar, waar sta je. Hij vangt de mooiste mediaverhalen. De vliegende kiep. Ja, Govert, ik sta nog steeds bij het uh, Beeld en Geluid Instituut. Dus aan de ingang van het, uh, van het Mediapark, zeg maar. En uh, ja, daar rijden nu af en aan ja, treintjes. Het zijn eigenlijk een soort golfkarretjes eigenlijk. En die, uh, die, ja, die loodsen mensen rond op het Mediapark. Um, ik sta hier bij een echtpaar. En jullie komen volgens mij wel van een, een eind van Hilversum vandaan... om hier naar de Open Studio Dagen te komen. Waar komen jullie vandaan? Wij komen van Roermond. Roermond. Roermond en Lemberg. En, Lemberg. en ik, u vertelde mij net, u bent gisteren al aangekomen hier. Ja, wij zijn gisteren hebben we in Utrecht zijn we geweest in de stad... We hebben overnacht in Breuken en vandaag kom je naar het Mediapark... om een kijkje te nemen achter de schermen. En bent u al eerder op het Mediapark geweest? Nee, nog nooit. Nee, nee. Nooit gedacht, ik ga een keer een, uh, een tv-uitzending bijwonen? Dat wel eens, maar ja, daar moet je ook de gelegenheid voor hebben. Natuurlijk. Ik heb nooit de gelegenheid gehad, maar ik zou het wel leuk vinden. Ja. En even, nee, u zit dus nu in een treintje, u gaat zo meteen over het Mediapark. Wat hoopt u zo meteen aan te treffen? En kijk je achter de schermen, net wat ik al zei. En wat, ik heb geen idee eigenlijk. <laughs> ik laat me verrassen. Ik vind ja. het wel spannend. Nou, ja. ik wens u een hele fijne dag. Ik loop even verder, want er staat hier nog een, uh, een meneer bij ons. Dat uh, zullen de meeste mensen wel kennen. Pieter Broertjes, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. En tegenwoordig dus burgemeester van Hilversum. Meneer Broertjes, u bent ook hier. Het, uh, u moet het volgens mij fantastisch vinden dat het Hilversum nu overspoeld wordt met, met mensen uit, van, uit alle delen van, uh, van Nederland. Nou, er staan hier files. Dat vind ik wel goed op te zien. Meestal staat het niet door de week en dan is iedereen daar niet zo blij mee. Maar nu is het wel goed, want dat betekent dat, het, dat er veel volk afkomt. Ja. De bereikbaarheid van Hilversum, dat was lange tijd een, een hekelpunt geloof ik. Daar is de laatste jaren wel wat aan veranderd. Ja, het gaat, gisteren ging het ook goed, dus uh, we krijgen het steeds meer uh, in de vingers hoe dat moet. Ja. Het is, uh, wat is de bedoeling van deze Open Studio dagen precies? het mediapark meer onder de mensen brengen. Wat daar precies gebeurt, het is natuurlijk een uniek concept ook in Europa... dat er zoveel programmamakers van radio, televisie, uh, video, films... hier bij elkaar zitten op één park. En met heel veel uh, moderne techniek. En dat is eigenlijk een, een, een schatkamer die niemand kent. En daarom gaan we nu eens proberen dat open te gooien... voor een soort flowdagen, zoals je dat ook hebt. De luchtvracht, de marine, die doen daar ook aan, de, aan mee. En uh, nou ja, dat is vandaag voor het eerst dat we dat zo eens... Uh, Testen. Ja. En veel jonge mensen zie ik hier. Veel kinderen die zelf films maken. Dus het ziet er goed uit. Kent u dit treintje waar we nu bij staan? Ja. ja. Hebt ik u er wel. al eens eerder in gezeten? Nee, ik heb er nog nooit in gezeten. Nee. Okay, dat... Nou, nooit over komen we komen zo weer even bij je terug. Ik ga met Pieter Broertjes een, een treinreis op het Mediapark maken. Dat is mooi. De, de nieuwe burgemeester van Hilversum, en Pieter Broertjes. Je ziet waar je terecht kan komen als je als journalist begint... en na verloop van tijd denkt... kom, even zou nog wel eens wat anders willen. Te gast, Joris Linsen en uh, Sofie van den Enk. Joris, uh, het hoeveelste seizoen was het ook weer nou van Hello Goodbye? Dat begint, is dat uit te rekenen? Ja, vanavond begint uh, wat wij noemen het twaalfde seizoen. Maar het is zes jaar bezig en je hebt twee seizoenen per Ach, jaar zo'n beetje. Zo werkt dat. Uh, kun jij in een enkele zin het, de kracht van het programma schetsen? Ik denk dat de kracht van Hello Goodbye is dat het uh, echt is. En dat het uh, aan de ene kant herkenbaar is. Iedereen heeft uh, wel eens een keer iemand weggebracht of opgehaald. En aan de andere kant verrassend. En je weet van tevoren als je gaat kijken als kijker dat je ontroerd zult raken. En, dat, en die belofte wordt iedere week ingelost. Ja, die wordt dat lijkt in de kracht. Dat is de kracht. Uh, hoe krijg je mensen zover dat ze vertellen wat ze vertellen? Door uh, vragen te stellen en uh, mensen energie te geven bijna. Ik hang echt aan hun lippen, ik verdrink in hun ogen, ik kijk ze aan... en ik ben heel erg geïnteresseerd. En mensen vinden het heerlijk als iemand echt het naadje van de kous wil weten. Mensen stijgen ook boven zichzelf uit. Het komt verder ook door de, uh, mijn cameraploeg die ik romein heb. Dat zijn hele beleefde, aardige uh, jongens... die nooit iemand zullen veroordelen met een, met, dat ze zo zouden snuiven of, of, of een blik geven of zo. Die zijn heel erg uh, respectvol... En het komt ook door de waanzinnige montage. Want het lijkt allemaal eh, alsof het zomaar gebeurt, maar het is heel slim gemonteerd door eh, Wilfred Evers, mijn vaste regisseur. Ja, nee, maar ik, ik kijk, ik, ik kan me voorstellen, je spreekt mensen aan en als het iets leuks is, wil je daar heel graag over praten. Maar vaak de keerzijde van de medaille is een treurig verhaal. En ook, ook dat soort verhalen krijg je op tafel. Mensen vinden het heel erg fijn als ze uh, hun leed kunnen delen met iemand. En als je op Schiphol staat, op je eentje, daar sta je in die hal... en er komt iemand uh, en die stelt uh, serieuze vragen. Dan dus is dat heerlijk. En ook meestal uh, zijn mensen zo beleefd... om als het een beetje diep gaat om dan maar op een ander onderwerp over te stappen. Nou, dat doe ik natuurlijk nooit. En je ziet dat mensen daar echt van genieten. En mensen gaan ook zo goed uh, formuleren en zo. Ik vind het trouwens ook ongelooflijk om te merken bij Hello Go By hoe goed Nederlanders kunnen spreken hè, over emoties en zo. Het is dus echt... We zijn een heel intelligent volk. Dat zie je in dat programma. Ja, desondanks. Uh, ho hoeveel uur moet je weggooien om dat ene verhaal te krijgen? Nou, ik uh, denk dat ik zo tegenwoordig uh, ongeveer zes verhalen doe als ik daar uh, een dag ben en uh, halen twee ervan halen de uitzending. Dus je go gooit er inderdaad wel veel weg. Dat is ook vaak. Soms komt iemand opeens al eruit, dus dan is het van niks geweest. Um, we moeten soms ook natuurlijk een uur wachten en zo. En uh, je hebt ook gesprekken die op elkaar lijken. Ik bedoel, op een gegeven ja. moment ga je niet iedere aflevering een uh, adoptie doen. Dat doe je één keer per seizoen. We hebben een fragmentje uit de uitzending van vanavond. Hallo. Hi. Ik ben Joris. Hi. Ik ben are Olly. English, so Oh, Engels. you in English? I don't understand any that. <laughs> and you're going to leave to England now. Fortunately. Fortunately. <laughs> yeah. We met each other. We hebben elkaar ontmoet en we fell in love. <laughs> I, did a, I did a gig in the band that was playing and she liked us so much that she got in contact by email. Yeah, now I can't stop it. <laughs> okay. Uh, Irresistible. She's is your only groupie? Or... <laughs> Deze, deze mensen, dat zijn opgewekte vertellers. Hoe vind je ze? Loop je daar gewoon tegenaan? Hoe gaat dat? Nee, ik werk met een heel klein team, dus ook zonder regisseur verder. Ik ben alleen met mijn cameraploeg, dus geluidsman en uh, cameraman. En een uh, jonge dame die voor mij uitloopt... en die vraagt aan mensen uh, op wie wacht u of wie gaat u wegbrengen. Even kijken of het een beetje een verhaal lijkt te zijn... En uh, dan vragen ze of ze het uh, goed vinden dat ik kom met de camera. Daarna ga ik er eigenlijk zo goed als blanco in. Dat is ook heel, uh, het goede ervan. Want ik weet niet waar het over zou gaan. De mensen ook niet. En daarom gaat het ook zo diep. Ja, ondertussen denk ik uh, dan wel... Zijn er ook al mensen die zeggen... Hé, hey, daar staat Joris, ik ga even langs. Ja, er zijn ook heel veel mensen die komen zich opgeven als ik daar sta. Ja. Of, zo, of vaders duwen hun dochters naar voren en zo. Die dan tegenspartelen en zo. Maar daar ga ik uh, eigenlijk niet op in. Ik, ik wil de mensen zelf uitkiezen eigenlijk. En we doen ook niks op afspraken of zo. Je kunt je ook niet opgeven voor dit programma. Het is allemaal spontaan. En dat is ook die kracht. Sophie, Sophie van der Enk. Vind je het een leuk programma? Ja, Ja, ja ik kan moeilijk nu zeggen. Hoewel van... ik moet eerlijk zeggen dat nu ik nu in verwachting ben even niet kijk. Waarom niet? Nou, ik, je huilt nogal snel bij het programma. En als je zwanger bent al helemaal. Dus ik, ik, op een gegeven moment was er een verhaal van twee meisjes, jonge meisjes... die met hun vader een au pair gingen ophalen uit Japan... Want hun moeder was overleden. Nou ja, doe maar, doe maar even, even niet hoor. Jij maakt het programma on, de, de rekenkamer, hè? Ja. Uh, wat, hoe duur is de nachtwacht? Wat kost een baby? Waar begint die zoektocht? Uh, nou, de zoektocht begint bij de vraag. Dus uh, je moet je eerst een goed onderwerp hebben om je in vast te bijten. En het moet niet uh, alleen maar een consumentenonderwerp zijn. Hè. We gaan geen verschillende producten met elkaar vergelijken of zo. Uh, dus ja, de, de verwondering over ja, hoe komt zoiets eigenlijk uh, tot stand. Bijvoorbeeld nu gaan we een aflevering ook maken over wat kost oud papier. En je brengt het altijd maar weg. En dan ja, met het idee dat je iets goeds doet... Maar we, hoe, hoe gaat het dan verder? Waar, waar, waar gaat het heen vanuit die bak? En hoe wordt het verwerkt? En wat levert het dan op? Nou, dat soort uh, hmm. dingen. Ik bedoel, als het gerecycled is. Wij haalden vroeger oude kranten op. En ik kreeg drie cent per kilo voor. Dan liep je een hele vakantie te sjouwen met die pakken. Maar ja, dat gebeurt niet meer hè, vandaag de dag. Dus drie cent per kilo. Nou, ik ben ja. benieuwd of we daar weer op uitkomen. Nou, ik nu? denk dat ondertussen wel 30 cent. Lijkt me zo langzamerhand in de in de tijd uh, bekeken. Wat kost een baby, weet je het uh, uit je hoofd? Volgens mij was het rond de 5000 uh, euro ongeveer. En dan was het de, een, een baby dus inderdaad vanaf het maken. Dat is vraag ik ook. En dan uh, tot en met de geboorte. Ja, maar goed. En, en daarna blijft de teller lopen. Ja. Maar dat heb je nog niet uitgerekend. Nee, nee van 0 tot 18 hebben we het nog niet gedaan. Nee, en woensdag dus inside out. Ja. Met, met, met die D uh, achter out. Um, is dat verrassende televisie? Levert dat ook emotie op, zoals Joris net kan, kan schetsen over Hello Goodbye? Uh, ja, dat denk ik wel, dat hoop ik wel. Ik denk, ik denk vooral dat het... Um Mensen met elkaar verbindt op een manier die je niet zo snel zou verwachten. Hmm. We hebben bijvoorbeeld in de eerste aflevering een, een oud marineman, en die, die is heel, ja, heel macho eigenlijk, en die, die wordt gekoppeld aan een jongen die op mannen valt. En wel echt een jongen waar je dat wel snel van door hebt, dacht ik. Maar hij niet. Nee. Nou, laat even luisteren. Ik, ik hou niet van homo's. Waarom niet? Wat is er mis mee? Ik, ik, kan er, ik kan er niet in komen dat je met een vent naar bed gaat. Maar het is ook de liefde, toch? Wat heel veel speelt. Ik dacht alleen van, oh jezus, ja, hoe ga ik dit doen? Hoe breng ik dit? Ik heb het al eens meer in Engeland heb ik wel eens al een hand gehad. Omdat hij viel mij lastig. <hijf> nou, dat heb hij geweten, hoor. Ja, heb je geslagen? Ja, want ik had al wat zijn kaken gebroken. Ik denk, nou, dit is niet het goede moment om te vertellen. Dag meneer Leo, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Denkt u er nog steeds zo over? Ik heb. <laughs> ja. Nou, ik ben al niet verder dan veranderd hoor. Ik ben nog steeds 100% hetero hoor. Oh, ja. Ja, ik, uh, ik ken die jongens, maar ik kan me niet indenken dat zo. Nee. man. Ik heb dus met hem gesproken. Hij zegt: ik heb de hormoon te spelen. Nou, ik ga ervan uit dat als je daar, daar uh, homo bent, kun je toch nog. Oh, om op een andere manier cent te verdienen. Nou ja, ik vroeg me af of, of het gesprek met hem... Uh, voor dat televisieprogramma van, uh, van Sofie... Ja. u ook uh, in ieder geval op... Uh, nou, het hoeft niet eens zozeer andere gedachten uh, uh, gebracht heeft... als wel een uh, nuanceringen. Nou, ik heb dus wel wat, wat, wat andere gedachten over die jongen gekregen, natuurlijk. Ja. Want ik heb eigenlijk... ik heb mij tegen gezegd... ik heb meeleid met hem. U hebt meeleid? Wat die jongen... ja, de jongen die is... Uh, en die is helemaal ongedisciplineerd. Dat heb ik hem ook verteld. Hij heeft geen vader meer. En ik heb gezegd, ik wil altijd voor hem... Als hij, als hij in de bar zit, kan hij bij mij altijd voor vooral vies, maar dat, daar, daar is die jongen niet voor uh, in nee. de wieg gelegd. We, weet u hoe die programmamakers bij u terecht zijn gekomen? Hoe ging dat? Wat zeg nu? Meneer is hardhorend, zeg ik even bij. Weet u hoe de programmamakers bij u terecht zijn gekomen? Nou, ik ben erin teruggekomen door onze directrice. Ik had eigenlijk een andere uh, mening. Want, zij uh, kwam anyway, naar maar toe. moest je zeggen, uh, ben je gedegen om mee te werken ja. aan een opname hoe u over de jeugd denkt? Ik denk nou, dat is over vandalisme, plagen, plagen, uh, be behoefte vredeweerden. Ja. Dat was mijn, uh, mijn mening, ja. die mij toegevoegd. En toen kwam ik zo. Want toen ik hoorde dat het dus over, met die homo verband had. heb ik die Maya gebeld in Amsterdam. Ik zeg daar, doe ik niet aan mee. Nee. En ja. die zegt, ja, maar, Dijk, maar het gaat allemaal niet over, uh, over homo's. Er dus komen ook andere dingen in. Oh, okay. Ik zeg, nou ja, goed, oké. Okay. Toen heb ik dan dat programma oh. meegewerkt. Ja. En ik heb er achteraf heb ik, uh, totaal geen spijt van. Ja, Zeg meneer Leo, het is uw televisiedebuut hè? Ja, het is uw televisiedebuut, hè? Wat zegt u? Dat was, ja. Het is uw televisiedebuut. Ik heb televisie. Ja. <laughs> Precies. Nou, nou, hij heeft televisie. Het gaat heel soepel, en, merkt het. En hij gaat ook kijken? Ja. Ik ga kijken. Woensdag is het op, hè? Ja, woensdag. Woensdag om half. Tien voor half tien. Tien voor half tien, inderdaad. Ja, ik heb het, uh, ik heb het doorgekregen. En het hmm. staat ook in de gids. Nou, hartstikke nou. mooi. Leuk dat u mee heeft gewerkt, hoor. Dat ik graag gedaan. Achterop heb ik het met plezier gedaan, hoor. Mooi. <laughs> Sophie, wil je niks meer, meer zeggen? Ik heb een heel aardige <laughs> ja. tijd gehad. Ja. Dankjewel, meneer Leo. En een mooie zondag. Ach, wij eens gelijk. En, en bedankt, hè. Alsjeblieft. Dag, hoor. Dag. Ron, Ron Vergouwen op, uh, op het Mediapark, waar gisteren dus duizenden mensen waren. En nu, Ron. Ja, nu nog steeds heel veel mensen. Uh, ja, Ik zit dus nu nog steeds in dat, uh, dat golfkarretje, het treintje zoals ik het even heb genoemd. Naast mij Pieter Broertjes, burgemeester van, uh, van Hilversum. Ja, we, we maken nu een hele rit over het Mediapark. Hoe goed kent u inmiddels het Mediapark? Nou, ik ken het al. En uh, het is wel grappig om het nu eens een keer te zien door de ogen van de gids. En uh, wat me opvalt is dat het veel groener is eigenlijk dan als je... Er voor een werkafspraak naartoe moet, dan ben je heel geconcentreerd naar je afspraak aan het rijden. Maar als je nu wat rustiger kijkt, dan zie je dat het echt een park is. Het heet niet voor niks een Mediapark. En uh, het ziet er eigenlijk prachtig uit, zeker nu. Ja, maar het, het park heeft nog steeds een beetje een imago van een, een grijze blokkendoos. Er worden kreten genoemd als Oost-Europese flatgebouwen. Uh, hoe gaat u als, als gemeentebestuur dat beeld tegen? Nou daar hebben we de eigenaar, het TCN, uh, voor nodig. En uh, die zijn ook volop vol uh, van plan om uh, dat uh, Mediapark verder te humaniseren en open te gooien. Ook voor het publiek zoals vandaag. Maar ook om er uh, een Grand Café te gaan openen. Want we kwamen net wel langs een barretje, maar dat zag er eigenlijk toch niet uit. Dat zag eruit als in de jaren 50. Dus daar moet iets beters van komen. En uh, er zijn plannen voor een hotel, er zijn plannen voor een sportsaccommodatie. Dus om het toch het leefbaarder te maken, zodat je niet alleen hier kan werken, maar ook uh, je ontspannen tijdens, tussen het werk. En je kan, kan ontmoeten. En filmmakers hebben natuurlijk de beste ideeën als ze elkaar in een beetje goede omgeving treffen. Uh, en dat gaan we hier bouwen. Ja. Ik ga even een stukje naar voren, want daar zit de, de gids van dit karretje. De gids van de Hollywood Tours. Um, hoeveel mensen geleiden jullie nu per dag zo'n beetje over dit park? Ja, nu natuurlijk een stuk meer dan normaal. Ja, normaal hebben wij zes ritten op een dag. En we beginnen s ochtends om half tien tot uh, vier uur uh, smiddags. En uh, er kunnen dertien mensen in het treintje mee. Dus uh, ja, dat is wel aardig wat. Die reken maar uit. Oké, okay. <laughs> nou, we passeren hier het uh, gebouw van RTL... Uh, Govert, uh, ik zou zeggen terug naar jou en uh, uh, we genieten nog even van dit uh, prachtige Mediapark. Goed zo. <laughs> het was ooit een prachtig idee natuurlijk, dat Mediapark. Met heel veel groen en uh, bekleden parkeergarages als het ware met, met bomen, struiken en, uh, en planten. Maar ja, door de opkomst van alle, alle omroepen, met de komst van de commercie, zijn die tuinen er voor een deel ook aangegaan. Helaas, maar dat is de tijd. Joris, Joris Linsen, we hadden het al even over je... Je passie, zingen, ome koor, op kop van dit uur. Maar um, je, je hebt een band die heet Caramba en zit in de Mexicaanse muziek. Ja, ik heb Latijns-Amerika studies uh, gestudeerd en, en daardoor kom ik terecht in Mexico... en toen ben ik verliefd geworden op het Mexicaanse lied... Dat is eigenlijk de Mexicaanse smartlab, zou je kunnen zeggen. Die liedjes heb ik vertaald in het Nederlands. En uh, dat doe ik nu al uh, elf jaar. Met de band Caramba breng ik die nummers. Dat zijn prachtige teksten, hele mooie melodieën. En inmiddels is ook de helft van ons repertoire van eigen hand. We staan in Schouwburgen en zo. Uh, dat is eigenlijk mijn grote passie. Laaien kan staan, zal ooit tot as vergaan. Al wat uitbundig bloeit, wat daar een of wordt gesnoeid. Alles wat leeft, dat gaat door. De kleinste kleuter wordt groot. En al duurt dit Ja, we moeten, we moeten er even hard in hakken, Joris. Dus het, het spijt me voor, uh, voor het artistieke werk wat je eraan besteed hebt. Um, maar om een indruk uh, te geven. Maar sta je dan ook in Mexicaanse kledij? Uh, de nee, dat niet. De band wordt ook steeds uh, Nederlandser. En uh, wij proberen eigenlijk het, uh, de Smart Lab 2.0 te brengen. He, ik ja. vind dat over het algemeen het Nederlandse levenslied heel plat is uh, in Nederland. Hè. En, uh, de composities zijn heel uh, saai en de teksten zijn nogal... Uh, ja, plat eigenlijk. He, een beetje het Volendamse levenslied vind ik gewoon weinig show hebben. En wij proberen dus die teksten poëtischer te maken en de melodieën veel rijker. En daarom spelen we een beetje leentjebuur in Mexico, waar ze prachtige liedjes maken. Ja, maar, maar zit hier nog iets, een heel specifiek ding in, een uh, aqua-instrument? Of, of uh, zijn, is het een toevalligheid, de, de instrumenten die jullie hebben in de band? Nee, nee. dat is uh... Vroeger had je natuurlijk ook op Katendrecht. Op het biljart stond al iemand met een uh, contrabas en een uh, accordeon en een gitaar en een zanger. Dus dat is eigenlijk het oud-Hollandsche levenslied. Goed. Even atletiek. Bedrijven via de ogen van Andy Houtkamp en die 5000 meter mannen op de WK. Fantastisch, Govert. Fantastisch om te zien. Uh, gewonnen door een uh, jongen die geboren is in Somalië. Uh, en nu uitkomt voor Groot-Brittannië, daar woont hij al heel lang, Mohammed Farah. haalde zilver op de 10 kilometer en na een geweldige eindsprint wint hij de 5000 meter. Echt uh, zeer, zeer mooi om te zien. Op de tweede plaats, 36 jaar jong, uit de Verenigde Staten, geboren in Kenia. Bernard Lagat, het is uh, genieten geweest van deze 5 kilometer, gewonnen dus door Farah. En op de tweede plaats Lagarde. Nog even terugkomen op de 100 finale of halve finale van de Nederlanders. Uh, ik zei 39-39 de tijd. Maar ze zijn uiteindelijk gedisqualificeerd. Omdat het stokje niet goed overgegeven was. Dat maakt allemaal verder niet uit. Voor Engeland is het belangrijk. Farah eerst op de vijf kilometer. De stelling luidt dit uur. Ik kijk uit naar het nieuwe televisie seizoen. Er zit genoeg tussen wat ik graag wil gaan bekijken. Eens zegt 60 En 40 is het daarmee oneens. Voor wat het waard is, uh, Sophie. Hoe spannend is het voor jou? Nieuw programma. Uh, zit je dan klaar? Of denk je, ik kijk de volgende ochtend wel naar de kijkcijfers? Uh, nou, ik, zit, ik, ik kijk sowieso. Als het, als het kan, dan kijk ik gelijk ook als het gebeurt. Uh, nu vanavond zijn post Den Haag op Nederland 3 begint om half negen. En dan zit ik van 8 tot 10 in de 3FM studio. Ach. Dus dat kan ik niet live zien. Dat was ook voor XXL. Dat is een beetje jammer. Want dan ervaar je het toch anders. Maar uh, woensdag voor uh, Inside Out ga ik zeker... Uh, Zitten hoor. En ja. dan de volgende dag de kijkcijfers. Meestal hoor ik dat van iemand anders. Dat vind ik altijd wel fijn om niet zelf te hoeven kijken. Joris, ja. is het voor jou ook nog spannend? Weer een nieuw seizoen? Ja, door die zondag waarschijnlijk. Dat je denkt: van houden we ons publiek vast, krijgen we er meer bij. Nee, ik uh, kijk altijd naar mijn eigen programma's ook. Omdat je de volgende dag er vaak op aangesproken wordt. Een stuk stom als je dan niet eens weet wat er <lacht> op tv was. Oh ja, maar goed, jij bent de enige die van tevoren ook kan kijken. Uh, ja, maar uh, ik zie dan nu uh, de uiteindelijke versie met uh, de muziek en zo die erbij is gezocht. En dat is vaak hele... Uh, die maakt het nog mooier. Dus uh, ik kijk heel graag naar. Programma. Dat ja. vind ik ook belangrijk, dat en, je uh, smaakt dat je zelf graag kijkt. Uh, a, absoluut. Uh, uh, als jij zou moeten kiezen, pistool op de borst tussen zang en televisie? Dan zou ik met mijn band op televisie optreden. En... <laughs> Goed antwoord. <laughs> dat is een mooi antwoord. Sophie, uh, dank je wel. Veel plezier deze week. Uh, Joris Linsen, dank je wel. Fijn dat jullie hier waren. Straks André Bolhuis en Willem van Hanigen.